Rovenkamp met het Ook Na de dood van oud-minister Borst maandenlang beveiligd, dat zegt Kok in een interview met het HD. Na de dood van Borst bleek dat een verwarde man haar had gevraagd om de adressen van Kok en Balkenende. Kok zegt dat Borst hem had gewaarschuwd voor de man. Een week later werd ze doodgevonden in haar garage. Kok deed zijn verhaal bij de politie, die vreesde voor een nieuwe aanslag. Justitie besloot toen om extra beveiliging in te zetten voor Kok en Balkenende. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat voor het eerst iemand berechten voor het vernielen van monumenten. Het gaat om een islamitische rechter uit Mali, die in buurland Niger is gearresteerd. Hij is vanochtend aangekomen in Den Haag. De man werkte voor een rechtbank van de terreurgroep Ansar Dine, die enkele jaren geleden het noorden van Mali in handen had. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de vernieling van historische graftombes in Timbuktu. In Heerlen is gisteravond laat een man doodgeschoten in zijn auto. Volgens de politie werd hij waarschijnlijk meerdere keren beschoten vanuit een andere auto. Die zou na de schietpartij hard zijn weggereden. Volgens de ooggetuigen werd er geschoten met een mitrailleur. De politie is een groot onderzoek gestart en heeft gisteravond ook een helikopter ingezet. Het is nog niet duidelijk of het om één of meerdere daders gaat. Nederlandse wintersporters meiden Zwitserland. Ze vinden het land te duur nu de vang zo in waarde is gestegen. Volgens toeroperator Sunweb zijn er tot nu toe twee tot drie keer minder reizen geboekt. Het aantal mensen dat op de website zocht naar wintersportvakanties in Zwitserland is gehalveerd, zegt de reisorganisatie. Ook andere toeroperators maken melding van een aanzienlijke daling. Het aantal boekingen van reizen naar Oostenrijk en Frankrijk is juist flink gestegen. Het weer in de loop van de ochtend schijnt de zon geregeld, afgewisseld met stapelwolken. Het blijft droog en het wordt ongeveer 16 graden. Ook morgen is het vrij zonnig, bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen file. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft zandvoort het, en jij beleeft het. Zon, Zon. zee, zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu. leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen! We, zijn, we gaan beginnen! Here we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Ja, is prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Potverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, zeker, we zitten er weer. Know, this is the end of the world. Ja, dat dachten we gisteren. We dachten echt, werkelijk waar komt die atom om? Daarna ja, komt die laatste vloedgolf om nog over je heen dan. Houd oh, jezelf niet heftig aan het windje. Nu moeten we gillen. Ah! Ja, we zijn er. Ah! Ah! Ah! Oh, heftig Zeg, Run! maar, maar, maar we zijn allemaal niet dood, want er was weer voorspeld dat het het einde van de wereld zou zijn. Oh. Oh Ik heb er even over zitten lezen. Ik vond het niet echt duidelijk waar het nou precies aan lag en waarom. Ja. Er, omdat God ons straft, Allah, iemand. Uh, ze hebben de, in, de, in de ruimte gekeken of er meteorieten deze kant op kwamen. Nou, de eerstkomende er twee, driehonderd jaar. Dus zijn er geen grote stukken steen die deze kant op komen, die de aarde gaan raken. Dus ja, dat is het niet. Toen dachten ze even met uh, iets met de Maya's of zoiets weer. Nou, dat is ook mm. zo gedateerd, dat is ook uit. Uh, zo, zo, het vorige die eeuw ook alweer geweest. En toen dachten ze van, oh, wacht, de wereld gaat veranderen. Want de paus gaat spreken bij de VN. Oké, okay, dat is de oorzaak. Dus die end of the, as the world as we know it. Oké. Okay. Dat is het dus, de wereld ja, ja, ook, verandert. Ook met de vluchtelingen ah. natuurlijk, hè? de herverdeling van uh, alles. Ja, het uh, ja. moet over een andere boeg. En het uh, klimaat verandert. Dus, uh, ja. ja, het leven in de oceaan gaat binnen de afgelopen 40 jaar of de aankomende 40 jaar gaat gehalveerd worden. Oké, okay, lekker gunstig. Ja, ja gunstig. Ja. Nee, dus uh, die, die vissers kunnen beter nog een ander baantje gaan zoeken. Dat is wel duidelijk. En verder vandaag natuurlijk. Het is al een verjaardag. Namelijk, Nederland is jarig. Nederland is jarig? Ja, Nederland. Oh. Ik zag het toch op Google. En er, komt er, ook weer, er wordt ook weer gevierd. Want er komt namelijk geloof ik uh, iemand aan, aan het land. Misschien beschaving of zoiets. Hupstapel. Oh, Oké, okay. okay. ja. Uh, ja. ja, nou ja, dat soort dingen wordt allemaal gevierd, dus uh, er is oh, gebeurd alles. Gaat was dat diegene van, uh, van al die onderzoeken? Nee, dat was uh, niet Huub Stapel. Nee, dat is, dit, het, Hij is de ene die de enige die de de keer was dat. in die ja. film heeft gespeeld, waarin je hoort van Mark Buurman, wat doet hij nu? Dat is Huub Stapel. Hij was dat de eerste Johnny. Johnny, hij was de eerste Johnny. Ja, en ja. hij deed oh, dat hij echt. We wel wat bereikt in Nederland. Uh, ja, <laughs> ja. Precies, hij speelt speel eruit. Hij is er niet in blijven hangen, dat wel niet goed. koning of zoiets, koning Willem, de eerste die aan het land kwam, wat was het nou weer? Of Willem van Oranje, dus de Willem III. Is Willem III, Willem is Dat was ja. van Oranje volgens mij, maar we, we, we zoeken het allemaal op. We zoeken het allemaal op. Ken je geschiedenis? Nou, ik was er niet helemaal in gelezen, maar goed, dat krijg je toch altijd weer. Nou goed, een toepassend plaatje is natuurlijk hartstikke leuk. R.I.M. S.T.N. The, the World. Great. With an earth. Wait, birds and and Linny Bruce is not a brain. The world as we know it It's the end of the world As we know it And I feel fine Six o'clock TV hour Don't get caught in four towers Slice and burn, return Listen to yourself, churn. Lock in, uniform and football. Birthday party cheesecake, jelly, beef, boom, you symbiotic, patriotic, slam bug. It's the end of the world as we know it, van Ariam. Zo moet je het maar bekijken. Het einde van de wereld was gisteren... en nu is er een nieuw begin. En we gaan met frisse moed gaan we, uh, weer we tegenaan... en we gaan we anders tegen de wereld gaan kijken. We, we moeten weer elkaar helpen en zoiets. En ik zie ook uh, in kle het kletskrantje, kle kle wat ik zeg nee, het krantje hier in Zandvoort... dat er ook vluchtelingen deze kant op komen. Ja, maar wanneer? Maar er is afgelopen dinsdagavond... Is er uh, wel een, uh, een soort debat gehouden in het gemeentehuis? Ja. Ja. Waren, waren daar ook allemaal mensen bij die, die ja, gingen om stormen en protesteren? Nee, en daar was het waarschijnlijk te laat voor. Oh, <laughs> te laat? Hoezo? Nou, ik hoorde toen tafel. om... Uh, ik, ging, ik, ging, ik was zelf op tijd thuis en ja? ik denk, ik ga nog even een klein stukje luisteren. En toen was het alweer pauze en toen was het al over elven. Ah, en, dat en, hebben ze slim aangepakt. Ja, Gewoon ja. tegen twaalf gaan we nog even over vluchtelingen praten. En dan gaan ja. we, duwen we dat nog even door de strot van de zandvoorters heen. <laughs> ja. En uiteindelijk... Uh, Moesten ze nog uitrokken of niet? of niet? Nee, ze moesten niet uitrokken. Nou, okay, ja, er is natuurlijk al een, een, een verhaal van een man uit Syrië, geloof ik... die drie jaar geleden in Nederland kwam. Die woont nu ook in Zandvoort. Die probeert te integreren. In te integreren, Krijgt te integreren Integreer. ja. Het lukt niet helemaal. Als ik het zo lees, dan blijft een beetje in zijn appartementen rondhangen. En, maar hij wordt ook niet uitgelegd waar hij, de, de, de, waar hij geld kan halen... of waar hij een baan kan krijgen. Niemand legt hem dingen uit. Dus hij zit nog redelijk op zijn eiland. Dat moet toch wel veranderen, lijkt me. We zullen ja, het zien. En in de je toekomst. hebt nu in dat uh, bezoekerscentrum die hele ruil gehad. Ja, dat was dus, een permanent? Ik weet niet precies waar het was, ja? maar in ieder geval was dat 50 man gewoon met elkaar om te vuist, ging. vuist gingen. gingen. Ah, ja. Dat was weer ergens anders, klopt ja. Dat was in Bezoekerscentrum het of waren dat vluchtelingen zelf? Bezoekerscentrum, vluchtelingen. Okay. Ja. Ja. Ik heb ergens wel uh, een filmpje gezien en dat, dat gaat nu ook weer viral. Ja? Dat vluchtelingen oh. dan zeggen van nou ja. We zitten hier, maar we mogen niks doen. En er is niks te doen en we vervelen ons. En het eten is slecht. Ik krijg met twee boterhammen per maaltijd. En dan zie je al dat commentaar erboven van, van... Ik zei het al. Ik denk, oh, weet je, hier wordt zo'n stemming gemaakt. Ja. Dat is gewoon ja, wel, wel ja. jammer. Nederland is een kutland gewoon. Dat moet je helemaal niet zijn, joh. Nee, we zijn alleen maar notoire klagers. Ja, precies. Allemaal ja, oh, nou, bang uh, dat ze uh, zelf iets in moeten hey, leveren. Als, ze, als die mensen allemaal klagen, zijn ze wel goed aan het inburgeren. Dat is wel nee, wel... ik heb het dus over de mensen eromheen. Over die, dus oh, die ja. filmpjes doen. Uh, uh, Oké, oh, oké. Okay, okay. Wij hadden even een Dus Ze vinden het beeld. hartstikke koud. Ze vinden de nachten heel koud. En ja, dat snap ik als jij inderdaad uit Syrië komt. Is daar. Een, uh... Ja. En je, en je wordt nu in een tentje gestopt. Snap ik dat je het nu koud ja, hebt? Ja, hartstikke koud. Ja. Ja, ja oké. Okay. ik nou, ja, zou niet. ik niet graag in de schoen staan. Nee, dat is ook wel weer waar. Je moet ook weer niet... Uh, ja, goed. Je moet ook maar realistisch blijven. Goed. Nog andere dingen die, uh, die wel een lach op ons gezicht toveren. Oh. Nou, een, een lach niet. Maar ik heb een, een beetje een ja, apart uh, bericht. Uh, artsen uit de Universiteit van uh, California... hebben voor, het voor elkaar gekregen... om een verlamde man weer te laten lopen. Ja. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een, een computersysteem in zijn uh, lichaam geplaatst... die... Uh, de signalen van de hersenen opvangt. Ja? En vervolgens... die versterkt en doorstuurt... naar de knieën en de, en de spieren. En daardoor kan hij weer lopen. Wow, dude, dit is echt uh, grappig. Nou dus grappig, dat, dit is geweldig gewoon. Ja, het, het is echt... Uh, ja, Dus die man die had een, een, een ziekte... waardoor hij ja, niet genoeg... signalen kreeg zeg maar, nee, naar, nee, zijn, ja. naar zijn benen en alles. Ja. Lijkt en en wel een Star Trek idee, weet je. Van, uh, hij, is de, hij is gewoon basement. een sarborg. Ja, dit is, dit cyborg, is, ja Ja, Dit is wel wow, bijzonder, wow. dit is echt wel bijzonder Goed, we hebben natuurlijk altijd in dit radioprogramma altijd weer Wat nieuwe muziek, dat zoeken we altijd op internet Toen kwam ik een plaat tegen, die heet I, I Feel Love Toen dacht ik, oh I Feel Love, die kennen we nog wel Want dat was dit, deze plaat toch Donna Summer Oh man, die was goed Die was echt voor nou gewoon Maar toen draaide ik me en dacht, ik, hij klinkt toch anders Hij klinkt echt weer op zijn wilkoos. Echt zo'n lekker scheur gitaarplaatje Op de vroegemorgen ja. Ja. The Dead Winners. mind. look, Ja, het is vaag dit. Er zitten allerlei oude geluidjes in. En dan kom je pas achter als je eigenlijk de videoclip bekijkt. Dan denk je, oh, dit zijn allemaal, oh, allemaal rare grooves. Sampletjes zeg maar. US Girls en... And... Window shades en daarvoor trouwens nog I Feel Love van The Dead Weather. En ik vind het een waanzinnige plaat. Die gaan we vaker horen. Ja, die gaan we vaker Jij zeker? Ah. Zo, s ochtends vroeg, denk ik. Je moet je gewoon even, even helemaal los te komen. Van de werkweek. even nee, nee. alle is het uit je oh. hoofd te schudden. Oh, dit is zo lekker om zo'n plaat te verdraaien. Zeker met nog in mijn gedachten. Ik had vorige week een feestje. Sorry dat ik vorige week niet was. Jullie waren er wel. Dat is heel prettig. We hebben ons best gedaan. Heb je wel geluisterd? Uh, ja, nee, Nee, ook niet. Nee. Ik heb een helpen in coma gelegen tot mijn uur of nee. Of zo. Toen, ja, toen al snel zijn we... Ja, ik denk, ja, hebben we alles goed geregeld voor het feest, weet je wel. Ik was vijftig. wilden eitjes maken? Nee, dat hebben we allemaal uitbesteed. Dat heb je goed gedaan, dat was ja. lekker. Ja, nou, goed om te horen. En uh, alles geregeld. En ik wist van tevoren dat het echt... dat echt... zou zijn. Maar dat had ik, dat had ik er voor over. Want ik weet dat mijn gasten van dit soort muziek houden... Dus ja. moet ik me daaraan overgeven. Het dus was echt een, al die dames die aan het dansen waren steeds. Ja, ja zeker. Ik denk, ik doe niet mee. Ik, ik, ga, ik ga me hier niet toe verlagen. Nee. Oh, verlagen. <lacht> nou, ja, dan heb ik wel meegedaan, maar ik heb er gewoon even een pruik op gezet. Ik denk, als er foto's van mij uh, viral gaan, dan kennen ze me niet. Nee, precies. Ja, je soort... bent ook onherkenbaar. Ja, dat is We hebben een foto hard. van hem viral gezet. En het is echt uh, een lekker ding, hoor. Ja, wat oh. een babe. Oh. Moeten ze echt bonden. de mannen weg... Uh, Wegjagen, van weg nou, blijf van hem af. Tuurlijk. Ik heb vroeger ook nog wel eens op pyjama in een pyjama rondgelopen. Of een nee, nacht, nacht, nachthemd. Noem je dat ook weer een duster, ja. hè? Noem je dat? Nee, een duster is echt zo'n wat je eroverheen doet. Oké, okay. een een duster, maar het is toch zo'n schoonmaakding? Dat is ook een duster. Ja, ja, ja dat, dat klopt. is een duster. Ja. Komt er daar vandaan? Dat je ochtends vroeg dat je, nou, ik ben even te vroeger, ga ik toch even schoonmaken? Dat daar die naam duster vandaan komt? Ja, ik heb geen idee. Het zou zo Want mensen kunnen. hadden vroeger altijd zo'n huisjurk aan om, om met schoonmaken, want uh, dan werd niks vrij vies. Nee. Dat je gewoon een nette jurk voor de zondag. en de rest van de week liep je in zo'n huisjurk. In zo'n huisjurk, ja. ja. Dat zou wel weer grappig ja, zijn, ha, toch? Ha, ha. Goed, het is de zaterdagmorgen. en je moet er als de kippen bij zijn. En wat een gedoe ook, hè? Ah, nou, ja. Ik was trouwens Is wel dat... nog tevreden met het feest... dat ja? wij de, de Stem weer tegenkwamen. De Stem? Evert, die zegt potverdorie. Potverdorie. Oh, Zij zijn uh, alweer uh, Oh, dat... Evert. Uh, ja, oh, ja. Nou, de, ook deze deze zitten die gasten van Toebak leeft en alweer. Ja, ja dus, die hebben uh, we gezien. Evert Visser, ook journalist. Dus kan hem ook inhuren om een stukje voor je krant te laten schrijven. Ah, okay. Maar uh, die was er ook. En uh, ja, leuk om me altijd even te ontmoeten. Radio ja, mensen bij en elkaar. En wat fans ook. En wat, ja, dat klopt. vind ik ook wel leuk. Ja. We werden herkend. Ja, dat vond ik heel eng. Ja. Dat ben ik helemaal niet gewend. Dat mensen helemaal dat, uh, weten wie je bent. En zo, je hebt zo van, ja, maar ik ken jou helemaal niet. Nee. Ja, en zo ja. ben je zo uh, uh, intiem. Nou ja, intiem, dat is een, een groot woord. Maar uh, nee, zo maar... eigen met mij. Ja, ja, zo. ja, en toen had je daarover en daarover. Ja. Wat oh, ja, daar de fuck? Dat ja, is wel bijzonder, hè? Oh, ja, Grappig. Ja, ja, is dat? ja, ja, ja. Het ja, is ja, wel ja, een, ja, ja ik weet niet hoe je Je bent al Jos Jos. Ja. Ja, ja, ja. Oh, ja. ja, het is een herlijke fanatieke luisteraar. Ja, dat leuk. Superleuk. Nou, ja. Jos, als je Jos. luistert, het was leuk je te ontmoeten. Ja, ja. zeker. Ja. Hij is vast alweer wakker en scherp altijd. Oh, even scherp. Kort berichtje oh. voordat we doorgaan. Ja, er is een uh, roze diamant die gaat verkocht worden op een veiling later dit jaar. Ja. En het is een edelsteen van 16 karaat. En die moet tussen de 20 en 25 miljoen euro opbrengen. Mm. Zo. En dan heb je het over een steen. Dat is de grootte van een postzegel. En uh, ja, bij Christus wordt die gedaan. En de diamond is... Fancy vivid Pink. Dat betekent dat er totaal geen sporen van andere kleur zijn... en echt een zeldzaamheid. En, en nu schijnt dus, he, door de global warming van de aarde... dat hebben jullie misschien ook wel gezien... dat er nu uh, mensen zijn die zijn op bepaalde plekken... die al, al echt eeuwen onder ijs zitten, die zijn er nu aan het checken... of wat voor stenen er zijn. En die vinden de hele lagen met robijnen en weet ik veel wat allemaal. Oké, okay, is dus daar nog vond wel... Ik vond het wel leuk om het hier even over te hebben. Ja, het is wel goed om te horen... er is nog wel ergens geld in de bodem te vinden... in plaats alleen maar dat gas en het olie, want daar moeten we toch vanaf. Ja, daar ja. moeten we vanaf, als stort de aarde ook gewoon in. Ja, Precies, En ja. wel wat en, geld te verdienen. Is, is de ring die door Rembrandt is gedragen of niet? Want anders moeten wij hem ook gaan kopen natuurlijk, hè? Dat weet ja. ik niet, maar ik weet dus wel ja, dat hij... Ja. Je... Op 10, uh, nee, op 10 november wordt hij geveild in oh, Oké. Okay. En hij wordt uh, voor die tijd nog tentoongesteld bij de veilinghuizen in Hongkong, Londen en New York. Oké, okay, het is niet duidelijk so. waar hij vandaan komt. De geschiedenis de... misschien... heeft helemaal geen geschiedenis. Misschien is hij net in elkaar gedraaid. Zou het nog uh. kunnen. Ja, dat is wel goed. Laat maar deze Oké, Randje, randje eromheen <tomt> en kersje uh, <tomt> maar. <tomt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 Come on and talk. I've been thinking a lot since the end of our family affair About the things that went wrong in the manner of speaking I should have been more forthcoming about the things I needed to say But you seem to be talking to someone else Are you? Talking to you Hij is niet goed afgesteld. Hoi. Oh, ja. oh, dat weet ik niet hoor. Wat is de uitstoot eigenlijk? Is je nog? Ik weet het niet. Even op de, op de Oh, Dan krijg je geen goed beeld hoe zo'n zo auto in elkaar zit. Hey, dan op doet mee. hij het opeens wel. Ja precies, dan doet hij het wel. Ja, ja, we weten. Het Volkswagen. Wat een zo meter. En ik geloof ook wel dat alle automerken ermee klooien... die gewoon goed voor de dag willen komen. En gisteren vond ik de discussie wel een beetje slap bij Pauw en Witteman. Of nee, Pauw, sorry. Het is natuurlijk alleen Pauw nu. Dat ze zeiden van... Ja, misschien zijn die auto's helemaal niet zo schoon. Nee, hou op zeg. We zijn natuurlijk in de autobranche natuurlijk wel bezig... om een zo schoon mogelijk auto te maken. Alleen, we willen nog beter voor de dag komen. Dus vandaar dat ze nog beter... Ja, het, het is een rapport naar buiten willen brengen. Maar ik geloof zeker dat ze wel hun best doen. Ze laten niet een of van de diesel nog uh, allerlei uitstoot extra doen, dat doen ze niet. Dat geloof ik niet. Alleen ze willen nog beter voor de dag komen. Dus ik vind nee, het wel ze, heel negatief. Ze, ze, doen, ze doen wel inderdaad hun best om het zo goed mogelijk te krijgen. Ja. Maar die normen zijn ook echt streng. Het ja. is echt, want ja, het, het is echt zo van, we hebben er jaren niks aan gedaan, dus we zijn grotere motoren en uh, ja? groter, groter, groter gaan doen. En dan in één keer in een paar jaar tijd moeten we opeens naar hele kleine, hele zuinige motoren waar je we nog wel veilig mee kan rijden. Dat ja. is gewoon... En, het is altijd leuk om aan de zijkant toe te, toe te kijken en zeg maar, oh dat moet veel zuiniger. Dat mag niet hoor. Nee. Uh, kun je het zelf beter dan? Hè? Ja. Kan je het zelf uh, beter maken dan? Dat moet ik nog wel zien dan. Ja. Dus, dus ja ik, bedoel, uh, uh, ik vind sowieso dat ze fout bezig zijn geweest, maar ik geloof nog steeds ah. dat de autobrans wel goed bezig is om een schonere auto te maken. Alleen ja, ze moeten die benzine nog wel een beetje loslaten ook hè. Misschien, misschien, misschien, misschien blijven we. Nou voor het nieuws al eigenlijk? Ja. Sorry. Nieuws. Uit Zondvoort. Zo, Zo. We uh, ja. ja, Word ja. even met de neus op de vijde gebleven. Ja. Oké, okay, dames en heren, nieuws uit Zandfood. Ja, Brasserie Sin die, uh, uh, is genomineerd voor de uh, verkiezing van het leukste restaurant uh, van Nederland. En uh, wil natuurlijk dolgraag uh, ja, winnen, dat is ja. logisch. Dus uh, ja, mocht je denken, nou, ik uh, gun Brasserie Sin dat wel. Uh, Ga dan even naar www.restaurantverkiezingen.nl en stem op Restaurant Zin in de Haltestraat. En, en die andere restaurants dan? Ja, de, is, weet ik, die zijn allemaal niet uh, leuk. Geef ook een stemmetje. Die Kom, heeft gewoon even. We die, laten we niet maar, wacht in. even, hoe ziet het dan? Want die is nu in de of in de Sandvoortse ja, Krant terechtgekomen. En al die andere restaurants die konden er niet in komen. Ja, ja, hij, hmm. staat, hij, moet je, moet hij staat je Moet je maar je kennis hebben, gewoon. Ja, dat, dat is wel duidelijk. Goed, andere Sandvoortse berichten ja. zijn. Dat... Nou, het was heel spannend afgelopen. Uh, donderdag en uh, vrijdag. Ja? Want er waren opnames voor de serie uh, ik Moordvrouw. Zag ja. Ja, ja, ja, wij ja. hebben ze live gezien. Want wij zitten natuurlijk achter het raam de bij de gemeente zelf. Ja, ja, en dan ja. zagen we... Oh, dat is het Wendy. Ik heb nog een foto gemaakt met ja? mijn telefoon. Maar of die nou echt gelukkig is, dat is weer een tweede vraag. Maar, uh, was, was ik er niet met de blonde pruik op? Dat zou ook nog kunnen. Hè? Ja, dat ja, had ja, nog ja, gekund. Ja, ja, ja. Maar het was echt uh, heel raar. Want het was natuurlijk donderdag was het echt pokkenweer. Er was ja? echt regen en alles. En, en uh, vrijdag was het gewoon wel heel lekker. En je ziet ook allemaal foto's nu op internet verschijnen... van onze Roy van Beuring met Wendy en, uh, oh. en zijn vrouw Dindy... die, die met die uh, Thijs Reumer, weet zo? Dat is ja, wel, ja. wel heel leuk. Oh man, er zou en, uh, doodmoe van worden. Gewoon elke keer met van die mensen weer... nou, met hem op de foto, dan met hem op de foto. Ja, ja, ja. maar het schijnt dat dit uh, zo'n beetje in december uh, op tv gaat komen. Ik neem aan dat wij misschien uh, als verantwoorders in de krant nogal gaan lezen... wanneer de exacte uitzending is. Ja, dat vroeg ik me ook af. Daar reken ik op. Ja. Het is wel apart, Je denkt, hoe komt het dan in beeld? Want de ene dag is het regent het, ja. en de andere dag is het zonnig. Maar het is wel in de ene aflevering. Ja, dat is dus heel apart. He? Ik ben heel benieuwd ja. hoe dat is. En ja. de, de, de stads- en dorpsomroepers zijn zich al aan het groeperen. Want vandaag heb je dus om 12 uur, begint het. En dan gaan de dorpsomroepers hun roep laten horen in het dorp. En er is dan een klein uh, comité, meestal het we wordt aangevoerd door de burgemeester en die gaan dan kijken wie de beste dorpsomroeper is. En tevens is er dan ook bij bischop nummer 5 vandaag nog een makreelrookwedstrijd. Makreelrook. Oh lekker, lekker hoor. Ja en zondagmiddag zijn de hulpdiensten massaal in actie gekomen nadat een man op een katamaran overboord was geslagen. Ja, heftig. Rond half twee werd een grote zoekactie op touw gezet waar. Onder, onder meer de KNRM en de reddingsbrigade van Zandvoort uh, en Bloemendaal aan de deelname. Uh, ja, ik geloof dat een man uiteindelijk... Uh is overleden in het. wel gevonden is, maar is overleden in het ziekenhuis. Hij is onwel geworden ja. in ja, het ja. water, hè? Hij is onwel geworden in het water, dus hij kon wel zwemmen, maar goed, ja. Als je dan net... ja het, was, het was de cel-instructeur, geloof ja, ik. Ja, daar, ja dat, ik, is dat is nog het ergste. Dat is nog het ergste, dat je denkt dat je hebt wel ervaring maar goed, dat wil niet altijd wat zeggen, natuurlijk. Ja. Dus als je onwel wordt in het water, dan kan je niks meer doen, dan verdrink je uiteindelijk toch nog. Maar dat uh. is altijd een beetje het probleem met de katamaran. Je kan niet, zeg maar. Ja, het, het werkt niet lekker met een, met een goed reddingsvest, zeg maar. Hè? Alleen, ja, ik bedoel, als je bijvoorbeeld de Giek tegen je, hard tegen je hoofd aan krijgt... Ja, dan ben je bewusteloos. Nou ja, dan kun je nog zo goed zwemmen. Ja, dus maar, ja, het, is leuk, hoor. Een beetje, ja, het is Ja, nee, dat, dat is naar... Dat ze daar wel iets voor hebben. Bedacht dat het dan in dat reddingsvest iets uitgaat of zo? Ja, dat, dat hebben ze. Ja? Alleen, ja, zo'n katamana slaat best wel... heb je best wel Makkelijk kans om op te slaan. Of, ja? Uh, ja, en... Als je elke keer, dan, dan zit je met zo'n opgeblazen ding. Zit je dan aan boord en dan moet je terugzeilen. Dat is ook niet optimaal. Dat is ook niet optimaal. Nee, dus... nee nou goed. Uh, vandaag 26 september, de beurendag. Gehoord de heer Amy weer een, uh, een curieuze rommelmarkt op de AG Bodaan. En uh, dat begint om 11 uur. Dus ik ga er dus straks ook even langs natuurlijk. En uh, ze, maken, ze hebben de taart. Zelfgemaakte taart. Kopje koffie kan je halen natuurlijk. En de opbrengst uh, komt ten goede aan de bootvakantie. Die Amy in 2016 zal organiseren. En, uh, ik heb geen idee voor wie die uh, boot komt. Voor de inwoners is, is een bejaardenhuis. Oh, het is een bejaardenhuis. Dus okay. voor de inwoners wordt het geregeld. En, en het kun... was vorig jaar zo goed bevallen dat oh. ik begreep... dat ze daarom dachten we gaan, we gaan gewoon weer volgend jaar. Maar, maar gaan ze dan met zo'n zo bootje over de Rijn en zo? Waarschijnlijk zoiets, ja. Oké, okay. niet op een katamara. Nee, <laughs> dat nee. hebben we net geleerd, dat is niet zo goed nee, idee. Nee, dat gaat een haar uit de krul. Ja. Oh, ja, dat is, ah, die, ja, pa, die paarse uh, dingen verkleurde ook straks je, nog. Je, je hebt wel katamarans die gewoon netjes recht blijven leiden. Ik ja? heb wel eens... Op een die hele grote, die, die ik, hele dure. Ja, die, ik, heb, ik heb wel eens op een katamaran... die was helemaal ingericht op uh, invaliden. Dan kon je dus met een rolstoel over die hele boot heen. En kwam dus ook... Een, de broer van mijn van van zwager... Ja? Die... Zit in een, uh, in een elektrische rolstoel. Yeah. Nou, en toen hadden ze de zeilen eraan vastgeknoopt. En dan hop, gas erop. En zeilen omhoog. Ja, dat was superleuk. Oh, ja, okay. uh, nou, maar goed. ik denk dat dat goed. een Zo. beetje te duur is. Dat is voor mij wel een beetje te duur, denk ik, ja. Ah. Uh, Oké, okay, top. Zover het nieuws nee, uit Zandvoort. Dat is mijn tekst, joh, helemaal. Oké, okay, het volgende uur is straks veel meer berichten uit Zandvoort. En natuurlijk meer geinig bericht. Straks nog wat nieuwe muziek. onder andere de Force en de Machine. En ook nog heb ik Bio. Ik ken het niet, maar ik vind het wel grappig. MS Jail en Get Away. Yo! Let's go FIFA. Yo. Let's go FIFA. Yeah. Thank you. Ja. Ja, stapt maar in de auto. wordt wordt weg afgevoerd is hij. Samen met Patini geloof ik zitten ze nu in een cel met z'n tweeën. Ik hoop niet in dezelfde cel, want ze zijn nog aan het overleggen om het verhaal op één lijn te krijgen, want dat zou natuurlijk een beetje, een beetje stom zijn. Maar goed, het is, het is bijna klaar met het spel van de FIFA. He, heb je daar nou ook luxury cells in? Dat je, dat je een soort business en economy class hebt? Ik ben wel benieuwd in wat voor Cel hij zou zitten, ja. ja. Maar ik denk gewoon dat hij in een hotelkamer zit. Met extra beveiliging of zoiets. Ja. ja, het is toch een beetje een koning. Die kan je toch niet helemaal echt in een uh, cel zitten... met zo'n uh, heel dun uh, kussentje, hoe noem je dat, uh, matrasje. Ja, en uh, aan de andere kant denk ik, waarom niet? Ja, nou ja, goed, ja. Waarom niet? Ja, wie weet kan hij niet iets krijgen of zo. Het verschil, toch, want, uh, toch wel een totale verschil. Of uh, kamers van goud of uh, zo'n zo honkie. Dat overleef je natuurlijk niet. Nou goed, we zullen zien. Uh, Seth Blatter is nu opgepakt. En er schijnt echt duidelijke uh, uh, bewijzen te zijn dat er toch wel smeergeld is betaald. En dat hij ook tv-rechten toch goed koop heeft verkocht aan iemand anders. De nadeel van de FIFA, nou dat vinden wij niet erg... maar dat hoort niet volgens de regels. En iemand anders heeft er dan wat extra geld aan verdiend. En uh, Patini zou hem eigenlijk eerst allemaal steunen... maar die had ook zo n... nou, nu denk ik even aan mezelf. Nu uh, ga ik misschien toch wel even wat vertellen over uh, hoe het allemaal in elkaar zit. Dus uh, het is nog wel spannend. Ineens waren het de Amerikanen die er achteraan zitten. Nu zijn ook de Zwitsers zijn er geloof ik mee aan de gang. Dus, en die gaan ze nou samenwerken. Dus het net sluit, zal ze mooi zeggen. Het net sluit over de FIFA. En dan wordt het tijd voor een nieuwe club... Ja, ja. ja een al Gewoon voetbal. Oh, een andere sport die zo ja. populairste, ja. populairste ja. wordt. Ja, kijk. Daar ben ik voor. Heb jij een suggestie? Ja hoor. Weet me eens met die voetbal. Ik, ik twijfel of, of mijn sport is zeg maar... Nou ja, ik zal je vertellen. Ik ben afgelopen zaad, uh, zondag ben ik naar de, het jubileum van de Lions gegaan. Vijftig oh, ja? jaar. Vijf uh, jaar zelfs geloof ik. Lions, wat is dat? Dat is de basketbalvereniging in Zandvoort. Die hebben voorheen, toen in het begin hadden ze echt... Het spel ze heel hoog. En echt landelijk niveau... En uh, nu hadden ze dus uh, het oude team, zeg maar, en hadden ze nu uh, weer ingeschakeld. Ik merkte wel dat de mannen wat strammer waren. <laughs> maar uh, wie zat er in? Wie schetst mij ver verbazing? Ja, jongbloed. Ja, de, jongbloed. Ja, die oh. van de televisie, ja, die, die ook die... nu in expeditie Europa is, Ja, die is getraind, en die was, man. hartstikke goed, was hij. Ja, ik geloof het. Ik echt, uh, Hoe oud is ik... hij eigenlijk? Uh, 60. Ja. ja, Ik vond hem erg goed. Is mijn en, uh, voorbeeld, En We hebben genoten en. Ja. Het, was, het is wel een hele leuke sport om te zien hoor dat basketbal. Ik snap ook wel in ja, Amerika ja, dat is dat eh, volgens mij er zit vet sport in. nummer 1 of zo hè met honkbal. En je kan zo lekker uh, uh, op het publiek opjagen hè dat ze dan daar hoor je dat uh, uh, applaus en dan die fans en uh, en iedereen meeklapt die fans fans en, oh, okay. en dan hoor je inderdaad, als, als ze beginnen de bal op te brengen, naar Gaat Jan Bloem niet zeggen, de bal is momenteel, we zoeken, we zoeken hem met z'n allen. Nee hoor, hij met was, hij was zei, leuk. Hè? En op een gegeven huh? moment uh, toen ren die weg en toen ren die zo door de, door de branddeuren naar buiten. En hij van, hé, hey, wat gebeurt hier? Dat was natuurlijk gespeeld, denk ik. Ja, Mooi, okay. Het was erg leuk. Ik, uh, Heb we hebben een leuke reunie gehad. Volgens mij zijn de meesten nog lang blijven hangen. Ik ben zelf alleen naar de wedstrijd kijken. nee hoi, hoi, hoi gezegd, maar... Dat was erg leuk. Oké. Okay. Nou, uh, ik, ik moet zeggen, ik word de laatste tijd steeds uh, toch wel enthousiaster over de BFV-cursus. werk denk ik van, misschien moet ik er toch maar weer eens mee beginnen. En toen ja. zag ik vandaag een filmpje dacht ik, ja. nu ben ik om. Ja, nee, Nu nee, ga ik ook ik meteen uh, beginnen. Ik heb hem ook even op, uh, op onze Facebookpagina gezet. Ja? We, we, uh, Jolande, je bent in veilige handen. Wij hebben net een cursus gedaan. Uh, even snel uh, uh, reanimeren. Oké. Okay. En ja, nou, uh, ja... Oké, okay, je moet het filmpje wel drie of vier keer kijken. Je wordt afgeleid, ja. Je, ja, je afgeleid. wordt een beetje afgeleid <lacht> ja, in het filmpje. Ja. Maar het is zeker de moeite waard. Ga even naar de Facebookpagina. Maar BFE? Nee, uh, gewoon reanimatie. Ja, oh, en het waren leuke mensen om te reanimeren. Ja, ik snap alleen niet waarvoor ik het dan in mijn onderbroek zou moeten doen. Want nee, deze ja, twee dames sta... waren in een onderbroek. Ik vraag me best wel af. Ja? Op het moment dat, zeg maar, dat, dat je zo op de grond is, Dan moet je dus eerst zo iemand in lingerie trekken. Ja. En dan moet je zelf... Ja, weet je, waar haal ik in vredesnaam lingerie, dat ja. soort lingerie vandaan? Yeah. Het is, ik vond het wel heel op, tafel goed, op het tafel te zien. Alleen het reanimeren, dat echt dat drukken op de borstkast, dat deden ze dan niet helemaal echt. Dat kan ook niet. Dat zie je op de films ook altijd, dat ze dan reanimeren en dan gaan die elleboogjes gaan dan zo knikken. Terwijl, die moeten helemaal niet knikken. Die moeten star blijven en je moet eigenlijk vanuit ja. je rug moet je duwen. Ja, maar het is een beetje lullig om zeg maar, op film ja. iemand zijn ribben te breken. dat, dat, ja, dat dus. die breken dus gewoon. Hè? Dat vind ik inderdaad yes. heel eng. Goed. Ja, maar nou, ja. Kijk uh, even op onze Facebookpagina op te kijken hoe je zou kunnen reanimeren. En misschien het is het ook wel leuk s'avonds met je vrouw wat te oefenen. Mm. Dat is ook nog wel weer grappig. Goed, Arcade Fire hebben een nieuwe cd uit. Was dus Even zoeken op de cd. Je zoek altijd een beetje het gangbare plaatje. En dat is deze. Here comes the night time. Ik vind hem altijd een beetje Duister. Foto's van mij, een pruik op. Ook wel erg echte, foto's. Comes time. Hier komt de nighttime van Arcade Fire. Echt een beetje leuke en duizere muziek, ik ben er altijd wel van. Goed, het is de dus zaterdag, het is kwart voor negen in een zonnig zandvoort. Het wordt volgens mij weer een wonderschone dag. Het is vaak zo, het laatste weekend van september. Dus ja. even het mens nog een beetje, een beetje Indian Summer gevoel? Ja, dat je, je denkt van, dat je denk, oh man, ik stap op de fiets. En ik ga nog even een rondje. Mahaarlijks. Heerlijk. Uh, straks met elke is er een rommelmarkt. Bij Abodaan uh, is er een rommelmarkt. De Bodaan. De Bodaan. De Bodaan ja, de Bodaan. Goed, dat <tie> het Ja, dat was ook de week van pesten. Ja? Ja. <tie> ja. Nou blijkt dat een nicht van Obama is weggepest door scheten agenten. Nou, dat kan toch ook niet. Nog één keer. Wie is weggepest door? Ze heet Mary Alma. Ze ja? is 57. En ze is de nicht van Amerikaanse president Barack Obama. Ja? En die woonde dus in Londen. En uh, zij werkte geruime tijd als burger op een politiebureau in de Britse hoofdstad. En uh, ze is al jarenlang eens door een hel gegaan. toen ze als onderzoekster werkte bij de Metropolitan Police in Londen. Haar zaak wordt momenteel. Dat ja, even een nieuws. Ja, sorry. Neem me niet kwalijk. Ja? Wordt, mee, wordt mee momenteel behandeld door het gerechtshof. En daar verklaarde haar advocaat al dat ze echt het slachtoffer geworden is van pure pesterij. Ja. Want aan de lopende band ventileerden agenten hun stinkende darmgassen. als ze in de buurt waren van mijn cliënten. En uh, de incidenten waren begonnen in 2007. En, uh, want zij wilde toen uh, verlof opnemen. want haar broer in Kenia was omgekomen bij een autoongeluk. Ja. Want ze wilde zijn graf bezoeken en het mocht niet van de leiding. En toen ze daarvoor een klacht indiende, toen ging het helemaal mis op de vloer. En op dat moment begonnen agenten echt steeds in haar buurt. Uh, uh, begonnen ze daar winden te laten. En nadat ze had geklaagd, toen werd een van de de agenten overgeplaatst. Naar een ander bureau, maar de overlast werd iets minder, ja, de helft ongeveer. Maar hield wel aan. Ik denk, nou, het is toch wel ernstig, ik heb dat nog nooit gedaan: een scheep ja. naar iemand gelaten. Jij? Nee, dat, ik doe dat niet bewust. Maar goed, jij. Ja, het ik kan wel zijn dat je schrikt in een. Ja. Maar, oh, wat zie jij eruit? Dat, dat is wel wat ontluchtig. Dat ja, heb je geen later leven, dat je het gewoon niet vast kan houden. Dat, het gewoon, weet je, dat, dat is ook het fijn van onze leeftijd, hè? Dat, je, dat je nu kan of, zeggen. Ja, dat is de leeftijd. Ja, ja, dat is een mooie <lacht> smoes allemaal weer. Nou goed, de Week van de Pest. Ik heb ook al die programma's zitten kijken. En, uh, ja. Toch heb je altijd wel weer een mening van. naar nou, zo'n jongen die dan. een beetje zo'n een kneus. Dus, ja, ik word de hele tijd gepest. Dat dus je denkt, ja. Kom op, man! Weet je wel. Toon een beetje... Okay. Wees een, kerel, maar Wees een kerel. zijn ze zo jong en er zit, onzeker. Hè? Dat is gewoon, zit er zitten ja. er ook een hele hoop tussen... die, die ook gewoon gepest... Kijk, vaak begint het als een grapje. Yeah. En dan is het leuk, gezellig, een beetje terugdoen. Maar op een gegeven moment, als het dan te lang aanhoudt... Ja, dat is niet meer uh, grappig. Dan is het niet meer grappig. Nee, nee, het en, niet meer. Mensen, en je hebt van die mensen die dan denken grappig te zijn... Ja. En dan door blijven gaan, terwijl eigenlijk de rest het ook niet meer grappig vindt. Nee, maar toen dan heb je altijd de meeste die weer meelopen en zo. Het, het is... ja, maar goed, hè? ik uh, het, het vond het wel goed om daar aandacht voor aan te geven. het grappige is dat vandaag Shannon Hone eigenlijk jarig zou zijn. Hij is de zanger van Blind Melon. En uh, uh, hij is maar 28 geworden. Hij was geboren in 1967, 1995, is hij doodgegaan. En in 1993 was zo'n een grote hit met No Rain. Je kent het allemaal wel. En uh, in die plaat zie je ook een meisje in een bijenkostuum. En uh, die werd ook altijd gepest in de videoclip. Niemand vindt hem goed. En uiteindelijk heeft hij met die plaat... eigenlijk ook mensen die eigenlijk een beetje buiten de groep staan... Uh, aandacht gegeven. Alleen zelf kreeg hij niet genoeg aandacht. Uiteindelijk was hij bijna doorgebroken met Blind Mellon. En toen raakte hij toch een beetje aan de cocaïne. Oh, uiteindelijk. Nee, nee. En te, snuit. Te en ik oh. wist eigenlijk nooit dat je aan cocaïne ook dood kon gaan. Ik dacht dat het altijd de heroïne was. Maar hij werd dus in de tourbus gevonden ja, dat is ook met de cocaïne. Dat nou, maar het dus doet maar. gewoon zoveel met je lichaam. Lijkbaar. in principe van alle... Al die middelen die ja? kun je als je er te veel van neemt, kan je ga je heen. eraan dood. Ja. Alleen ja, de dosering is gewoon met het ene wat moeilijker dan met de anderen? Eigenlijk ja, wat? Hij had niet, maar ja, als je te lang uh, leeft ga je gedaan, ook dood. Sorry, wat? Als je te lang leeft ga je ook ja, dood. Dat is maar, ook een overdozen. Maar leven is ook best verslavend. Ja, ja, hè? ja dat is waar. Ik kan ook maar niet genoeg van komt krijgen. Verslaven. Maar goed, is de week van pest is afgesloten. was zelfs ook de week van de dementie trouwens. Ja. ja lastig wat zeg ik je? Ook. Ik uh, kan ja, me niet herinneren. Ja, ik ah, niet op de hè? wil nee, nou, op de pesten. <laughs> goed, nog even iets anders. Ja, uh, bioscopen willen... Uh, uh, als de nieuwe James Bond film uitkomt... Ja? Die komt volgende maand uit... Willen ze uh, ja, een echt gadget inzetten om uh, ervoor te zorgen dat uh, piraterij tegen wordt gehouden. Wat veel mensen doen uh, is dat ze met zo'n cameraatje gaan ze uh, uh, in, de, uh, in de film zitten. Ja? En dan filmen ze zeg maar het scherm. Ja? En dan, ja, dat wordt dan verspreid op, uh, op internet. Zo'n film wil je toch niet kijken als een slechte beeld? Nee, nee dat, dat, ja. ik, dat heb ik ook altijd. Ik heb het ook een keer gedaan. En toen had ik er nog 10 euro voor betaald ook op de <laughs> sukkel was. Ja, behoorlijk sukkelig, ja. Heb liep er iemand hier door het beeld en ik denk, wat was dat nou? ik heb teruggespoeld. Ah joh, dit is een kopie. Ik vond het geluid al zo ruk. Ja, ja dat geloof ik graag, ja. ja, maar ja ze gaan hun nachtkijkers inzetten. Hè, om ja? in de zaal gewoon te kijken of mensen filmen. Ah, okay. Ja, ze zeggen dat de kijkers uh, voor het filmen... maar ze willen gewoon kijken naar wie, wie uh, daar aan het uh, kissen is in de backseat. Ja. Ja. ja, kussen. Kissing in the backseat. Ja, ja, de movie, ja. Ja, die moet je dan gelijk instarten, Wilco, eigenlijk. Ja, die heb ik niet. Ik heb wel een ander plaatje. Dat is namelijk Deze Wilds van 3, 4, 3 Troy Zivaan. Moeilijke naam. ook. N Nog een keer, Wie? Ja. On the way home, you were trying to wear me down, down. Kissing up on fences and up on walls. On the way home, I guess it's all working now.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 Troy Sivan. Welk schoonmiddag gebruik jij nou? Ja, Sivaan gebruiken we Troy Sivan. Dus oh, altijd schoon. Lekker fris worden dan. We lekker, lekker fris jochie trouwens. Komt uit Australië vandaan. Speelt in allerlei series. Ook in films heeft hij gespeeld. En hij maakt dus ook muziek, dames en En dat kan je verwachten in de zaterdagmorgen. Lekker zonnig is Het komt deze kant op nu het nog kan. Wat voor je weet, is het of regent, het weer? Of, of regent het, er, het weer? of is er geen parkeerplaats meer? Want er gebeurt zoveel in het dorp, in het dorp van de, dit weekend. Ja, klopt. Allemaal feestjes en dingetjes. En, oh, helemaal gezellig. En nou, morgen uh, het Shanty Festival. Nou komen busladingen. Het van die uh, Shanty-koren uh, Daar zat ik nou niet binnen. op te wachten, maar goed. Uh. <laughs> Allemaal en die zingen de hele tijd met een biertje in de hand. Uh, het kleine café aan de haven en dat soort oh. dingen. Oh, dat klopt. Ja, heel gezellig. Het is wel leuk. Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat er dan... Uh, het laatste liedje, de afsluiting, zeg maar. Ja? En dan staan al die koren bij elkaar. En uh, anders oh, dat... kan je ze hier en daar gewoon uh, zien optreden. Nou, maar dan, dan ik... staan ze allemaal bij elkaar in volume. En iedereen heeft het zo, zo naar zijn zin. Het is, het, is altijd ik, mooi weer geweest. Ik, ik wou, ik wou, wacht, is, meer eigenlijk het mee, meedoen dan naar dan luisteren. zeg maar. Ja, gewoon gezellig. Nou ja. Maar, ja, maar doordat en... de mensen die meedoen zo uh, vreugde uitstralen. Ja? Oh. Maar daardoor is iedereen die kijkt, die wordt er ook blij van. En uh, is gewoon, uh, de sfeer is gewoon dan echt heel uh, wat, ze nu, wat ze nu zegt, als je daar staat... Ja? Nou ga je opeens jouw tekorten leuk vinden? Ja, ja als ja. je het meer gedronken hebt, waarschijnlijk. Goed, <laughs> nou, je had nog iets bij, je, bij de hand, zie ik net, Marcus? Nou, ik was een beetje, eigenlijk het la, zeg maar, het, het algemene nieuws een beetje aan het kijken. Of je ja? nog wat uh, gemist uh, hebt. Wat is je opgevallen dan? Okay. Nou goed, wat me opgevallen is, gisteren zat ik uh, de wereld door te kijken. Natuurlijk uh, loop ik er altijd op de zeik. En gisteren. Heb ik echt meegeleefd met Matthijs van, van Nieuwkerk. Alexander Dekker, die is van cultuur, van cultuur en onderwijs is die. En die is staatssecretaris, niet helemaal minister, maar staatssecretaris. En die vond het wel gezellig om aan te schuiven. En hij kijkt altijd zo naïef uit zijn ogen. Ik denk. Laat ik dat vooroordeel nou even varen. En ga eens kijken hoe hij nou kijkt naar de Nederlandse televisie. Want hij heeft heel veel oordelen over de Nederlandse, Nederlandse televisie. Eigenlijk de commerciële Weet je wel, de, de drie netten. Dat al die programma's. Uh, Holland bakt, kan allemaal de commerciële. Kunnen we geld verdienen, verkopen het nou. En nou alleen maar cultuur. Dus nou, uh, Sander, vertel me. Welke programma's vind je nou goed? Nou, oh, ik heb niet altijd even tijd om te kijken. Uh, ik kijk nog wel eens naar Katja. En ik vind ook Frans Bouwer leuk. Katja? Katja. En toen zat ik naar het laatste... BNN of zo? Ja, BNN. Dat denk ik van, wat wat, kom nou eens met cultuurprogramma's? Hij wist niets te vertellen over cultuurprogramma's. Hij bleef alleen maar een beetje hangen bij Frans Bouw. Vond hij wel leuk. En uh, Ali B met zijn programma. En Katja vond hij wel leuk. Want die doet net uh, wel meer leuke programma's. denk ik van... Hallo, ben jij minister van... Van, van cultuur? Moet jij ons ja, ja, vertellen... wat er die, op de televisie komt? Hij heeft toch geen tijd... om iedere avond uitgebreid te, te gaan kijken... en, ja, en met ook de, nog alle ja. schouwburgen af te gaan. Dat ja, is dat, gewoon onmogelijk. Ja, maar hallo, als je zo'n mening hebt over de Nederlandse televisie... vind ik sowieso dat je dan... in ieder geval iemand moet neerzetten die kijkt... die jou inspreekt... of zelf kijkt, dat is helemaal mooi... maar niet een oordeel hebben en aan het uiteindelijk... gewoon helemaal geen verstand van hebben. Want hij had er ook... geen verstand van. Nee, hij nee. staat met bek vol tanden... en dan zegt Matthijs en ook, nou, ik vind het wel bijzonder hoor... een minister van cultuur die geen televisieprogramma bekijkt. En die ja, moet beoordelen. maar ik, toch ben ik het er wel mee eens. Ja? En en hij wordt vanuit de, uh, vanuit de commerciële... Het is gewoon een vorm van oneerlijke concurrentie. Ja? Weet je, de, um, de, de... Al die programma's zijn, re, staan rechtstreeks tegenover... Uh, Elkaar. Ja. De, over, de, tegenover de commerciële uh, netwerken. Ja, ja tegenover ja, okay. ja. commerciële netwerken. Het zijn gewoon commerciële programma's. oneerlijke concurrentie. Ja, ja. Ja, okay. Want ja, ze krijgen geld van het Rijk en daarmee kunnen ze programma's maken. En ja. dan hebben ze ook nog gewoon hun inkomsten van de. Maar ja, dan dus alle bibliotheken en toestanden kan je ook wel afschaffen. Want het is ook, de meerderheid heeft daar geen zin in. Nou ja, die verdwijnen ook zelf. Dat, dat krijgen dus. Want uh, wat is de commerciële voorschotelen aan het publiek? Het is allemaal Emo TV en uh, geen diepgang over het algemeen. Maar de, en de tafels zijn Nederland 1, 2 en 3, vind ja, ik. Ja, juist, juist, juist, juist. juist. voor diepgang. Dus, dus die, die ja, Maar, maar de, Een programma is heel veel ontpakt. Laten we nou eerlijk zijn. Ja, ja. De, verkopen dat vind ik ook puur onzin dat het gewoon in Nederland op de Nederland 1, 2 of 3. Is. Doe het nou commercieel Nederland, of net. Nederland, ja, dat vind 4. ik ook. Dit is echt een grote onzin. Maar ik vond, ik vond het zwaar teleurstellend dat hij er niets van wist. En even goed een mening had. Hij vond het gewoon gezellig om af aan te schuiven. Jeetje, daar gaat het helemaal niet om. Hij wil, hij wil op tv. Goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. Het overzicht. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.